Een pro-Palestijnse demonstratie in Katwijk kan vanavond niet doorgaan. De burgemeester heeft het protest verboden vanwege de onrust van de afgelopen dagen. Ook zou de demonstratie niet tijdig zijn aangemeld. Woensdag werden bij een viering van de oprichting van de staat Israël in Katwijk... tientallen pro-Palestina-demonstranten belaagd. In Den Haag werd vandaag gedemonstreerd tegen het Israël-standpunt van het kabinet... De organisatie schat dat er meer dan 100.000 mensen op de been waren... en spreekt van de grootste demonstratie van de afgelopen 20 jaar. De Oekraïnse president Zelensky heeft in Roma gesproken... met de Amerikaanse vicepresident Fens. Ze waren daar vanwege de installatie van de nieuwe paus. De twee zouden het onder meer hebben gehad over de gesprekken... tussen Rusland en Oekraïne afgelopen weekend in Istanbul. Die leverden alleen afspraken op over het ruilen van duizend krijgsgevangenen. In Bieleveld, in het westen van Duitsland, heeft een man afgelopen nacht vijf mensen gestoken in een café. Drie van hen raakten zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie waren de slachtoffers fans van een lokaal voetbalteam die het kampioenschap van de club aan het vieren waren in het centrum van Bieleveld. De dader sloeg op de vlucht. Daarbij verloor hij een rugzak waarin meerdere messen werden gevonden.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 Het nu jouw keuze, ZFM. Welkom bij dit programma In Gesprek met. Ik ben Benno Veugen en vandaag ben ik in gesprek met Ed Kimman. Het is een vitale man van een zekere leeftijd. En met hem praat ik over zijn kinderjaren. die voor een deel in de oorlog lagen. Hoe hij uitging naar Ries in Zandvoort. Over zijn werkzame leven in het automobielbedrijf van zijn vader. Kortom, genoeg om over te praten. Laten we beginnen bij het begin. Waar stond de wieg van Ed Kimman? Mijn wieg stond in Haarlem. Ja, Zijlweg. Zijlweg. En ik kom uit een gezin van acht kinderen. Zo? Ja. Dat was en de uh, ouders nog... zijn in 1920 getrouwd. En die hebben dus uh, tot en met 1939 uh, acht kinderen verwekt. <laughs> en ik ben de een na laatste. Oké. Okay. Ik ben van 37. Ja, ja, ja. En hoe was dat om zo op te groeien? Dat was heel gezellig. Ja? ja, was het... ja dat was een warm gezin. Ik had zes zusjes. Vijf boven me, één onder me. En uh, ja, er was altijd leven in de brouwerij. Het, uh... De enige jongen? In... Nee, nee, nee, één broer zat er ook nog tussen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Okay. Okay, ik, ja. ik vertelde me. Ja. Nee, het was een, een warm gezin. Ja. En, uh, mijn vader was traditioneel uh, altijd aan het werk. en ja. deed veel uh, goed werk voor de kerk. Oké. Okay. Het was een katholiek gezin, uiteraard, met zoveel kinderen. Ja. En uh, ja, mijn moeder was gewoon altijd aanwezig thuis. En, ja. uh, nee, dat was prima. Ja, er viel natuurlijk ja. een heleboel te doen. Want zo'n groot gezin. Ja, dat was altijd druk verkeer in de keuken. Lange gang naar de eetkamer. <laughs> Precies. En waar op de Zeilweg? Op nummer 60. En dat is uh, het stuk vanaf de stadszeilpoort. Ja. De Zeilbrug. Ja. Naar Overveen toe. Maar dan nog voor de spoorlijn. Oh ja. ongeveer ja. op de helft. Oh, op de helft. Ja, ja, ja, ja. En dan aan de... Wat was het? De zuidkant, ja. We gaan natuurlijk ook over... Uh, Kimman als autobedrijf praten. Want daar heb jij natuurlijk ook je werkzame leven voor. Een, uh, zoals ik het weet. In doorgebracht. Klopt. Maar um, had je vader toen al. Zeg maar een, uh, een automobielbedrijf. Of een, in, in de koetsen. Uh, mijn vader. Die had een, met een broer samen. Een autobedrijf opgericht. In 1919. Uh, en die kwam. Uh, zijn vader, mijn opa Lus, die had ja. met een broer samen die wagenmakerij op de Houtplein en op de Wagenweg. Hm. Daar hadden ze een grote fabriek en daar maakten ze koetsen. Ja. En dat is ontstaan uit een... Uh, ze waren van origine smeden. Hm. Hoefsmeden en ze maakten karretjes en wagen en ze repareerden dingen. Ja. En de, de, de familie stamt uit West-Zuwe, dat is in Duitsland. Ja. Ongeveer 50 kilometer ten oosten van de grens van, bij Emmen. En die zijn rond 1760 zijn er twee broers naar. Of is er een Kimman naar Nederland gekomen? Die heeft zich gevestigd in Purmerend. Ja. En die kreeg een zoon, Jacobus. En die heeft daar een smederij gehad met zijn vader samen. En toen er een stadspoort vernieuwd moest worden in 1770 in Purmerend... kreeg de plaatselijke Smit Kimman opdracht om dat te doen voor oh 800 ik. gulden. <laughs> Geweldig. Ja. Ja, ja, ja. En die Jacobus, die zoon van uh, die, die man die vertrokken was uit West-Zuur... Die had vier zonen en daar zijn er twee van naar Haarlem gekomen. Ja, ja. En die nou, hebben allebei een smederij opgericht. Eén ja. op de Zeilstraat in Haarlem. Ja. En de ander op de Houtplein. Oké, okay. nou daar gaan we het straks verder over hebben. Okay. Ik, wil het, ik wil het eerst even over jouzelf hebben. Mm -hmm. Dus een, een, een gezin, vader, een moeder, acht kinderen... Zes zussen en twee broers. ja En uh, jij was één van dat de... Nee, één broer. Hè? Ik... Eén broer, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Okay. ja, ja. En uh, twee zonen natuurlijk. <tus> en, uh, warm gezin. Um, hoe, hoe kon je je jeugdjaren het beste omschrijven? Nou, uh, ja, gewoon normaal. Geen, uh, ik werd redelijk vrijgelaten. Ik kan me voorstellen dat... Uh, mijn moeder na, na zes kinderen er wel genoeg van had om alles te controleren. Ja, ja, ja. Dus wij werden redelijk uh, vrijgelaten, mijn jongste zusje en ik. En ik had een, uh, een leuke buurjongen als vriend. Dus wij bij, uh... Ja, nee, dat ging eigenlijk prima. Ik was wel uh, op de lagere school. Ik ging in 1944 ging ik naar de Krukkeje school in Haarlem. ja. Uh, waar, waar was die ook alweer? De, tegenover de nieuwe BAFO, dan aan de andere kant van de lijst? Ja, aard. precies, precies. Ja, ik heb daar ook nog twee weken op school gezeten. Oh, ja. Ja, weet je hoe dat was? Ik moest de eerste communie doen. Ik ben ook van rooms-katholieke okay, huizen. Ja. En uh, ik zat in Heemstede op school, op de Jacoba-school. Hm. Maar voor je eerste communie moest je natuurlijk bij je eigen parochie. Uh, ah Ja. En ja, dat ging dus niet. Wel, nee. Want, en toen moest ik twee weken naar de Krukjeschool. Trouwens een rare naam helemaal. Voor, ja, ja, ja Krukjes, uh, ja. ja. Van de, de Kruk, hè. Ja, ja, maar goed, dat, de krukjes was heel, heel, heel ergens anders. Ja. Maar goed, BAFO-school bestond er waarschijnlijk al. En uh, dus ik heb daar ook nog even op gezeten. Hmm. Had je een leuke tijd op die Krukjeschool? Nee. Oh. <laughs> uh, ik was een, uh, een draak van een de knapie, denk ik. Oké. Okay. Uh, Weet 44 erheen. Nou, toen met die hongerwinter was het school dicht. Ja. En toen ging het uh, in mei 45 uh, weer door. Maar ik heb de eerste drie, vier klassen. Er was geen land met me te bezeilen. Oh jee. Ik heb nog een rapport thuis liggen. Dat, ja. uh, dat staat met grote letters in. Uh, en die is nog nooit erg uh, goed geweest. Maar dit gaat alle perken te buiten. Oh. Wilt u zieven met alle middelen meewerken... om hem weer in het rechte spoor te krijgen? Oh, je, je. Wat staat er zo het kindman wilde niet deugen op, uh, nee, op de lagere ik, school. Ik werd pokhout in de derde, vierde klas werd ik uitgestuurd. Ik heb de hele schooltijd op de gang doorgebracht. Jezus. Ja, yes, dat was een kring van een juffrouw eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed. Dat, dat, en daar praten je niet over. Dat gebeurde gewoon. En, ja, uh, ja. En toen kwam ik in... De, bij een uh, mannelijke leraar van de Wetering. Ja. En dat was in de vijfde. En toen in één keer, uh, ja, daar, daar had ik een klik mee. En uh, hmm. sindsdien is het uh, keurig in het spoor gebleven. Goed zo. <laughs> goed zo. Ja, ja keetjes. Okay, ja. uh, het grappige is, die ja? kleinzoon van die van de Wetering, die ja. is nu bedrijfsleider in ons bedrijf in Hillegom. Von Kerani. Dat is de artiestennaam van Erika Kelen uit het Zuid-Limburgse plaatsje Stijn. En dat was het eerste album waar we hebben geluisterd. Het is Equilibrium van Karani uh, natuurlijk. En op fluit, dat wilde ik eigenlijk even vertellen. Dat is Rodrigo Rodriguez. En deze meneer die speelt shakuhachi. Dat nou, is uh, heel goed hoorbaar. En shakuhachi is een Japanse traditionele fluit... Terug naar Ed Kimman. Hoe oud was hij toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak? Ik was uh, drie jaar toen de oorlog uitbrak. En ja. Ik moest naar school toen uh, 1944 of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar even naar de oorlog, want uh, we zitten natuurlijk in de meimaand. Ja. En uh, wat, uh, wat zijn jou, jouw eerste herinneringen eigenlijk aan de oorlog? Nou, de, de, de, de, de mooie, geen mooie herinneringen. De, de, de meest intensieve herinnering is het als je in je bed lag en je hoorde dat gebron van die mommenwerpers uh, die allemaal overkwamen op weg naar Duitsland. Dat hoor je als het ware ah, nog steeds. Ja, dan lag je in je bed en dan hoor je dat gedreun. Ja, ja. ja. Het was een heel monotoom gedreun en dat duurde soms wel, wel, wel een kwartier, twintig minuten lang. Zo. En dan kwam er weer een zending. Het was. Uh, ja, en je bent totaal onwetend eigenlijk wat er gebeurt. Ja. En wij dachten wel, dat is goed, die gaan die moffen bombarderen. Maar hm. Achteraf is dat, uh, ja. ja. En ik heb wel een keer in de tuin, was ik. Ja. Ik denk in '44 of zo. En er kwam er ineens een spitfire vlak overvliegen. Oh. Met een enorm gegier en ja. uh, daar ben ik me dood van geschrokken. Dat is een uh, verse herinnering. En verder heb ik aan de oorlogen aan zich uh, niet echt nare herinneringen of, of angstige momenten gehad. Ja. We hebben nog wel een keer met de... Uh, met, met, ja, met de familie op een platje gestaan, achter de bovenverdieping. En dan kon je in de verte de luchtgevechten zien boven haar muilen. Oké, oké. Ja, dat was natuurlijk wel spectaculair. Maar dan was je ja. ver genoeg vanaf om geen uh, gevaar te lopen. Ja, precies. precies. Ja, en dan je liep je over straat en dan zocht je hulzen. Want die lagen af en toe wel uh, oh, ja? van die vliegtuigschutters. Oh? <coughs> die, die lege hulzen, die, die gooiden ze eruit, denk ik. Ja, ja. Ja, dat, dus, die, die, ja, die vielen natuurlijk gewoon naar beneden. Ja, die, en wat ja. ik me ook goed kan herinneren... is het marcheren van Duitse soldaten over de zeilweg. Die gingen kennelijk zwemmen in zo'n bad of zo. Oh ja, ja. En die zongen dan het liedje van... Uh, Auf der Heide blüht ein kleines Blümeläin. dat das heißt Erika. <laughs> en dat was ik totaal vergeten. En toen kreeg ik een uh, jaar of twee geleden... Kreeg ik een uh, Kreeg ik dat liedje opgezonden in een app? Oh. En ik open dat en ik hoor dat. en ik zie, ineens zie ik al die Duitse soldaten in die groene uniformen. langslopen op de zeilweg. Ja, ja, ja, ja. Het is, is, is treffend. Dat is heel gek. Iets wat je totaal kwijt right? was in je geheugen. Ja. zo weer binnenkomt. Gaat er ineens ja. weer een, een, een ja. luikje in je hersenen open. Ja, in je geheugen goed. open. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en, um, maar kan je inderdaad herinneren dat. dat uh, dat je bijvoorbeeld heel angstig was als kind. Of nee, dat het ik enorm. Ik heb geen meer... gehad. Nee, nee, nee. Dus je hebt, ja. Nee, nee en ik heb, we hebben ook niet echt honger geleden. Het was wel heel moeilijk en het was allemaal heel sober. Maar. Dat uh, komt ook. Ik denk dat die. Uh, ik, altijd spijt dat ik dat nooit aan mijn vader gevraagd heb. hoe hij die oorlogsjaren doorgekomen is. Ja. Twee bedrijven in Amsterdam en Haarlem. Hij was, uh, was waar, hij was de enige directeur, zeg maar. Ja. Hij had een broer waar die samen mee begonnen is, maar die is in 1934 overleden. Ja, ja. Dat was Ome Eduard, daar ben ik naar genoemd. Ja. Ik ben van 37. En uh, daar heb ik nooit gevraagd. En daar heb ik zo spijt van. Want mm. hij had natuurlijk uh, alles kunnen uitleggen hoe dat gegaan is. Ja. Want het bedrijf in Amsterdam werd in beslag genomen door uh, de sigarheidspoli. Oh. Die zat daar. En in Haarlem, daar zat het Duitse leger. Ja. Ik kan me nog herinneren dat uh, alle apparatuur moest verhuisd worden vanuit Amsterdam. We hebben toen een tijdelijk onderkomen gehad op de Leidse Vaart. Waar, nu, waar vroeger garage Brinkman zat. Ja. Daar, daar, daar hebben ze dus kennelijk nog wat kunnen werken en doen. Met, uh, maar verder, uh, ja, hoe die oorlog doorgekomen is, weet ik niet. Ik denk wel dat die huurvergoeding gehad heeft voor het inbeslag nemen van die garages. Ja. Want je had natuurlijk ook nog een aantal mensen die daar werkten. En die moesten ook uh, inkomen hebben. Dus. Logisch, ja. ja. En, um, dus, dus de Duitsers die namen eigenlijk het uh, bedrijf in beslag. Ja, die namen het bedrijf over. En die hebben ja. dat, uh, ze, dat heeft hij wel een keer verteld. Die hebben dat keurig bijgehouden. Oh, dat is En uh, toen werd het in mei 1945, was het afgelopen, toen kwamen die Canadezen in Arnhem en euh, nou, die Duitsers moesten eruit... en die Canadezen gingen in die garage. <laughs> en die hebben met tanks... al die vloeren te barsten gereden. Oh, en, zo. Ja, ja. en ik denk dat die daar... een behoorlijke schadevergoeding voor gekregen hebben. Oh, toch wel? Ja. Okay. Maar even... Uh, je, je vertelde... Hè, dat, dus, uh, de Kimmans die, zijn, die kwam uit Westfalen, Duitsland. Ja? Uh, heeft dat eigenlijk nog... een, een klein voorbeeldje opgeleverd? Omdat... Uh, toen de Duitsers uh, zeg maar bij jouw vader nee. in de zaak kwamen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, nee die, die Duitse wortels, dat is uh, 300 jaar geleden bijna. Ik denk ja, ja. dat daar nog enige Maar ja, dat is die, die, die Duitsers is. natuurlijk niet. Nee. nee, maar die Duitsers ook niet. Die, nee. Uh, uh. Die hebben dat misschien niet eens doorgehad. Dat nee, ik mannen... er helemaal niet over gesproken. Ge... Nee, nee, nee, nee, nee. gewoon, het is ook Kimman met één N om het einde. Ja, ja, ja. Je hebt ja, ook Kimmannen ja. met twee N'en. En... Oh ja, ja, zo is iets meer Duits. Misschien hebben wij dat ook wel gehad vroeger. Maar ja. Dat is uh, in het kader van de aanpassing die N eraf gehaald hebben. Ja, ja, ja. Om niet al te Duits overkomen. Het, uh... Ja. Ja, want ja, goed. Uh, het was natuurlijk... Uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat zat met de Eerste Wereldoorlog. Dat... Um, Nederland natuurlijk neutraal was. Maar ja, toen was de Duitse, waren de Duitsers natuurlijk ook de grote agressors. Ja. Um, maar ik weet eigenlijk niet van wat ik ermee bedoel te zeggen: is dat ik niet weet van hoe keek de Nederlandse bevolking toen tegen de Duitsers aan... van, van uh, dat het echt uh, de, de boemannen waren... of dat men toch wat uh, neutraler... Ja, nou ja, Het was natuurlijk de eerste gemechaniseerde oorlog. Hè? Ja. Die van 1870, dat was al nog uh, met paarden en uh, geweren met bajonetten... maar geen nauwelijks kanonnen. Ja. En uh, <coughs> de Eerste Wereldoorlog, dat was, dat was allemaal met auto's... Hm. En uh, ja, die moffen, die, die, of die Duitsers, die trokken dus meteen uh, ten aanval. Hè? Dat was een oorlogsverklaring. Ja. Eigenlijk om, uh, om niks. Ja. Maar goed, het, uh, die zijn dwars door België gelopen. Ja. Om naar Frankrijk op te rukken. En, uh, ja, ze schoot alles op uh, met kanonnen onver. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zoals de Russen nu doen. Luikers is een hele mooie bibliotheek. Die is totaal verwoest. En uh, ja, dan krijg je gauw de naam dat je agressor bent. Maar, ja. De, het komt van twee kanten, hoor, de oorzaak. Silent Heart. De trek is Silent Hart. Terug naar Ed Kimmon. Hij was een jongen van zeven jaar toen de oorlog eindigde. Welke herinneringen heeft hij hieraan? Nou, ik kan me herinneren dat die Canadezen... Dus met hun voertuigen over de zeilweg reden. En dat we rijden dik stonden te zwaaien met vlaggetjes. En uh, ja, Het was één groot feest. Ja. Maar, maar ja... Het, uh, <laughs> niet echt... Uh, ja, nee. Wat, wat wel... Uh, grappig was, die, die zussen van mij... die ouder waren, die waren dus in de... we waren gewoon mooie meiden. De ja. Tweede van die zonder regelmatig in de libellen. Oké. Okay. Ah. Ja, en uh, Mijn vader was dus dood... dat er dus wat met die Canadezen ging gebeuren. Ja. <lacht> Ik kan me herinneren... Dat, dat op een gegeven moment... kwam uh, een van mijn zusjes thuis. en die, die kreeg toch een pak slaag. Zo, En mijn Vaar. vader woest... Want die dacht dat hij er in een portiek gezien had met een Canadees. Want <lacht> dat was de grote angst van alle vaders met, met mooie dochters. Ja, ja, ja. ja. heeft een Canadees. En, uh, ja. Er zijn heel wat kinderen geboren. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar dat is gelukkig allemaal goed afgelopen. Oké, okay. oh, dat arme zusje van je. Ja, ja. maar dat was ook een, dat was een van, van mijn lievelingszusjes. Die, die uh, had ook een hele eigen mening. Dat was, hmm. uh, het, zij was ook de eerste die... Uh, ze was de derde in de rij. Ja? En zij trouwde met een... Of ze kreeg verkering met een niet-katholiek. Oh. Nou, dat was, een, uh, ja, dat was een ramp. Ja, dat deed ook al zeer natuurlijk. En, uh, het was een hartstikke leuke vent. Nou ja, zij wou niet opgeven. En hij ook niet. En uh, tot aan de trouwdag mocht hij niet in huis komen. Mocht Zo. hij alleen in de vestibule wachten. Jeetje. Uh, dat was de pracht van in die vestibule hing een heel groot schilderij met een gedicht. Want mijn vader werkte bij de kinderbescherming... van de Antonius Broghi op de Groenmarkt. Okay. En uh, daar had hij uh, bij het zoveeljarig bestaan... ervan hij een uh, gedicht gekregen. En uh, toen komt hij binnen de dag voor zijn trouw... en toen zegt hij... Uh, nou, vader Kimman, mag ik straks zeggen... Uh, ik wou even uw aandacht. En hij zegt dat hele gedicht uit zijn hoofd op. Oh. <laughs> Al die tijd dat hij had moeten wachten. Daar. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk steeds gelezen. Ja. En toen zijn ze via de open deur getrouwd. Wat? Met de belofte dat de kinderen katholiek opgevoed zouden worden. Oké, okay. dat uh, heette zo met de open deur trouwen? Ja. ja, dat was een, een gelegenheid waar je dus samen als, als verloofstel met een pater kon praten over hoe dat allemaal geregeld moest worden. Okay. En dat heeft hij wel gedaan. Ja. En, maar dat was net voor de tijd van Johannes de 23e... en die begon ineens... De paus. Ja, de paus. En, uh, die was de grote voorvechter van de eukomenen. Mm. Dat uh, ja, moest elkaar kunnen verdragen. En, uh, en toen heeft mijn vader alsnog... Toen, toen de paus ook zei van... nou, het, het is allemaal niet zo erg... Maar heeft hij ons dus nog een bruiloft gegeven? Oh, ja. Dat vond ik wel mooi. Nou, dankzij de paus. Ja. ja. En, en uh, zijn, zijn al je zussen en je, en je broer eigenlijk allemaal goed terechtgekomen? Ja. Ja, alle zussen zijn getrouwd. Leven ze eigenlijk nog? Uh, eentje, twee leven nog. Oké. Okay. Ja. Oudste kreeg geen kinderen. En de, ja, de verder wel, we geloof ik 20 kleinkinderen hadden mijn ouders twee, 21 of zo. Ja, dat kan bijna ja. niet anders, hè. Met z'n overweld. Eén nee. uh... calamiteit is er geweest. Een uh, zusje wat boven mij zat, Loes. Ja. Die was uh, verloofd met een jongen van, uh, in Haarlem, met Ferry. En die uh, zat op, bij mij op de HBS op Triniteit. Hij zat in de vijfde en ik zat in de eerste. En dan... Uh, vroegen die jongens van... Uh, wat voor pyjama heeft je zusje aan? en zo Ik zei, nou dat wil ik wel vertellen... maar dan moet ik een sigaret hebben. Dus. <lacht> <lacht> ik had echt wel... Uh, <lacht> de holmelsgeest ja, zat er al ik in. Ik echt de... wel een uh, favoriet figuur... voor die vijfde klasse vanwege die mooie zussen. Ja, ja. En die, die is toen... Uh, heeft eindelijk samen gedaan. En toen werd hij uitgezonden... door Hagenmeijen naar New Guinea voor twee jaar. Hmm. En toen zijn ze verloofd. En als hij terug zou komen zouden ze gaan trouwen... En op een gegeven moment kreeg ik s'nachts nachts een belletje dat hij verongelukt was met de Neutron. Oké. Okay. Het vliegtuig wat toen in die baai van Biak uh, neergestort is. Oké. Okay. Dus zat hij in. Dus dat was wel, wel een enorme calamiteit. Ja. Ontroostbaar. Ja. En toen ben ik met een, uh, met een oudere zusje die, met die niet katholiek getrouwd was. En dat mijn uh, zusje waar die verloofd van overleden was. Zijn we met z'n vieren een. Uh, een week op vakantie gegaan naar Baden-Baden. Oh, okay. En dat was heel leuk. Het grappige resultaat is dat dat oudere zusje... met die niet-katholiek, die kreeg na negen maanden een tweeling. Oh? Uit Baden-Baden. <laughs> ja, ze ja. zien maar weer hoe het ja. leven uh, bijzondere ja, wendingen kan krijgen. Toen, uh, die, die, die, uh, die, toen die verloofde overleed. Die is toen in Amsterdam bij de medische dienst gaan werken. Bij de bloedbank geloof ik. En die heeft daar een hele leuke tijd gehad in Amsterdam en die is er goed overheen gekomen. En die is later getrouwd, heeft vier kinderen gekregen en ook een prima huwelijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ja, dat soort dingen gebeuren. Staat op het album Small Treasures van Kerani. Kerani heeft natuurlijk een website, kerani-official.com. Terug naar het Kimon. Hij vertelt verder over zijn vervolgonderwijs. Naar de lagere school ben je naar het Triniteitsliceum gegaan. Ja, het Hoe was dat? Want dat was denk ik ook al vier tot zes jaar of zo. Dat je daarop op. En de eerste klas, ja, de overgang was wat groot. Ik was meer als spelen buiten en aan het voetballen en aan het doen. Dan dat ik studeerde, dus dat hebben we gedoubleerd. En daarna is het vlot achter elkaar, heb ik het afgemaakt. Oké, toen reed te pakken. leuke trouwens, prima school. Ja? Hele goede leraren. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is in haal noord hè, Trinité? Nee, het is heel erg ook. Maar oh. dan uh, onder door. En dan uh, voorbij de laan richting Bloemenelsweg. Nou, wat dat betreft ja. heb je bijna uh, je hele jeugd op één vierkante ja. kilometer ja, doorgebracht. En... Ja, en ik had een boezemvriendje in uh, Overveen wonen. En daar speelden we heel veel. Hmm. Voetballen en doen en uh, ook fietsen. Dat is nog een mooi verhaal. Ik, uh... Mijn vader was erg trots dat ik uh, geslaagd was voor toelatingssamen samen voor de Triniteit... Zeker na die dramatische jaren op die lagere school. Ja. En toen mocht ik een fiets uitzoeken. Daarnaast okay. stond, waar nu die stomerij van Sassen zit... dat zat ja. een fietsenhandelaar, Fiets met een V, zo heette die man. Mm -hmm. en, uh, en mijn vader daarnaast had onze zaak. En dan kom er even mee. Dus ik met hem naar die fietsenzaak. En, uh, ja, die jongen moet een fiets hebben. Die moet naar de middelbare school. Ja. En uh, dan komt hij met zo'n zo Hollandse fiets aan. Zo'n zwart ding... Maar er stond een doos... die was net binnen uit Engeland... van een Riley. ingepakt met een grote uh, plaat erop... van die fiets met drie versnellingen... en chrome wielen en weet ik allemaal wat. Oh. En uh, die stond daar. Die was net binnengekomen. En zo'n gewone fiets kostte in die tijd 60 gulden of zo. En uh, ik zei... ja, maar ik vind die fiets toch mooi. Dus ik wees op die doos. Nou, dat kost die, ja, 275 gulden. Zo. En het wordt de tijd stil. Nou, doe die dan maar. Oh, nou, ik viel zo wat van <laughs> verbazing ja, op ja. En ik kreeg die fiets en die werd helemaal klaargemaakt met drie versnellingen. Dus als je zo langzaam reed, hoor je tik, tik, tik. Oh ja, ja. ja. Geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ik kom op school met die fiets. Nou, die hele school om die fiets heen. Want ik was de enige. Dat ja, ja. Was de eerste in Nederland, zeg maar. Zo. Dus iedereen erop rijden en doen. En, uh, nee, dat was uh, een blauwe rally. Goh. Ja, ja, ja. Ik was zeker twintig jaar op gereden, dat was geweldig. Oké, okay. ja. okay. dus je had hem ja. al aardig op maat, had je hem al. Want ja, je was natuurlijk nog niet echt uitgegroeid. Nee, nee maar dat, kon, dat ging prima. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En wij fietsten we heel veel, want die school ging om half drie uit. En dan gingen we met de stel knapen altijd uh, naar Zandvoort in de zomer. Ja, ja. Naar het strand, naar Ries. Oké. Okay. En dan lagen we op strand, moesten ze huiswerk maken. Nou, daar kwam niet veel van terug. <laughs> en daar heb ik leren zwemmen in, in zee. Dat was heel fijn. Want er uh, was zo'n badman, Floor, die, reed, die liep daar nog met zo'n zo rode broek. En die had zo'n houten roeiboot. Die, uh, oh ja. Even redding uh, okay. te En dan mochten wij dan mee uh, varen. Mm. Dus twee jongens roeien. En dan uh, nou, sprongen we halverwege... Uh, Sprongen we eruit en dan uh, zwommen we naast die boot terug naar de kust. Ja, ja. Ik heb heel veel in zee gezwommen, ja. ook in dat zwembad daar. Dat was, uh, ja, oké, okay, ja, ja. daar was, dat was een ja. zwembad bij. Uh, ja. Maar heb je leren zwemmen in het oude stoopbad? Ja, daar heb ik leren zwemmen met mijn moeder nog. Oké. Okay. Gingen we lopend naartoe met mijn jongste zusje? En uh, nou ja, dat, dat, dat ging ook niet helemaal volgens het boekje allemaal. En op een gegeven moment uh, had mijn moeder er ook geen zin meer in. En toen heb, heb ik mezelf maar leren <laughs> plaatsen naar het diepe. En, uh, okay. Maar de, de basisprincipes heb ik wel geleerd. Ja, ja, ja. Oma maar het was geen echte zwemles. Ja, die heb ik al een paar keer gehad. Maar, mm. maar op een gegeven moment ging dat ook niet meer. Ik denk ook door de oorlog of zo. Dat, uh, ja, ja, ja. Ja, wat dat betreft heeft die oorlog er denk ik wel flink ingehakt, hè? Ja, ja echt voor mij niet, hoor. En, en voor ons gezin ook niet zo erg. Dat, uh, wat dat betreft geluk gehad. Nou ja, ik zit me nu ook af te vragen... voor je, je vader was het natuurlijk wel... Een, ja, uh... moet Het is een hele, hele rare tijd geweest? Ja, ja, precies. Ik kan me ook helemaal niet herinneren wat hij overdag deed. Want het is, uh... ja. Nee, het is allemaal langs me heen gegaan. Dat, uh... Misschien was hij dan toch nog wel heel druk in eerste instantie natuurlijk. Ja, met het verhuizen van toch die toch spullen. Ja, naar die noodopvangplek. op de ja, vaart, precies. die daar ja. ook wel aan het werk was. En, ja. en hij was heel goed bevriend met een arts. Die woonde uh, niet naast ons, maar een huis daar, daarnaast. Er zat één huis tussen. Het hmm. waren hele goede vrienden van hen, dat was dokter Hulbrink. Die woonde ook op de Zeilweg. Wij woonden op nummer 60 en die woonde op uh, 64. Ja, ja. En die kaarten ook elke woensdagavond met elkaar. En toen was op een gegeven moment mocht je niet meer naar buiten s'avonds om acht uur. En toen hebben ze aan die tussenliggende woning. Daar woonde mevrouw Visser, dat was een Duitse. Oh. En uh, die was getrouwd met een Nederlandse man, Visser. En die was overleden. En die had vier jongens. En die hebben ze twee poorten gemaakt achter in die tuinen, zodat ze dus konden bridge en Mocht ja. door haar tuin lopen. Ja. Vindingrijk, hè? Ja. Vindingrijk. ik ja. wat leuk, wat leuk. Het ja. is heel leuk, want dat was uh, die oudste zoon van die vissers, die hadden een tabakimportmaatschappij. Die heeft later nog een paar Jaguars bij ons gekocht in Amsterdam. Zo, so. uh, ja. Ja, ja. Ja, ja, En um, even terug naar je Zandvoortse tijd. Uh, tenminste, naar je pubertijd. Die je voor een, uh, in ieder geval de zomers, veel in Zandvoort hebt doorgebracht. In Bad Ries. Wat uh, natuurlijk uh, niet meer bestaat, is afgebrand. En. Uh, ja, dat, is, dat, dat moet je toch ook een beetje aan het hart gaan, denk ik, als je zoiets hoort. Eh, het... Ja, van Ries, ja. Ja, ja, ja, ja god, we hebben we heel veel tijd doorgebracht. Niet alleen op het strand, maar ook winters toen gingen we daar dansen. Oh. Dat was, uh, dat ging, dat was natuurlijk een, ja. een soort moment van ja, rond paviljoen. Ja, van mijn oudere zusjes gingen er ook heen. Toen zat er nog een uh, zigeunenorkest van Kreek of Serban. Oh. En die speelde daar van die zigeunenmuziek. En die, daar waren die zussen helemaal gek van. En in mijn tijd, dat ik in de vierde, vijfde klas zat van de middelbare school. Ja. Dan ging je daar op de fiets heen of met de auto, ook als ziekem. En uh, <tossimus> dan ging je daar dansen. Mm. En uh, Rudy Veenstra, die was pianist daar. En later kwam er een orkestje. En daar hebben we echt uh, de verlovingstijd doorgebracht. Ja, ja, ja. ja, ja. En daar well. dansten we op de ouderwetse manier. Dat um, is... Dus, uh, nou ja, dat hey, je de arm omheen sloeg, weet je wel. Foxtrot ja? en, ja. uh, en de Tango, dat soort dingen. Dat werd je allemaal geleerd op dansles. Ja, schreuder. Ben je meer schreuder geweest? Nee, ben Martin. Oh. De Schachelstraat. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Uh, daar heb ik ook mijn echtgenoot voor het eerst gezien. Hmm. Want ik was uh, helemaal gek van meisjes met een paardenstaart en platte schoenen. <lacht> dat waren voor mij... De criteria voor, voor, voor een toekomstige vriendin en eventueel oké okay. En ik ging met mijn jongste zusje naar die danslet van Martin. Toen zaten we in de vierde klas, middelbare school. En uh, er stonden twee meisjes, een beetje donker was het al. En uh, met de rug naar me toe, paardenstaart, platte schoenen. <lacht> en die draaiden zich voor een gegeven om. En die ene die was niet zo, zo mooi om te zien, een beetje grof. En die andere zag er prachtig uit. En die moet het worden. Ja, ja, ja. Goh. Maar ik durfde niet te vragen. Ik heb alleen met mijn zusje gedanst. Mm. Maar toen een week of twee later was er een feestje bij een van die uh, vriendinnen van haar. En daar werden wij ook uitgenodigd. Want dat mocht dan als je in de vierde klas zat. Ja. En daar heb ik het dus ontmoet. En uh, ja, zo heb ik het leren kennen. Hoe heet ze? Hm? Hoe, heet, uh, hoe heet je vrouw? Achie. Achie. Achie Andriesma. En die kwam met Sampoort. Haar ouders waren van uh, Friese afkomst, uit Bolsward. die hadden een manufacturenzaak. En uh, ja, dat is uh, één of twee keer aan en uit geweest in die verlovingstijd. Oké. Okay. Dat was uh, toch wel de favoriet. En daar ben ik bijna 60 jaar mee getrouwd. Zo. Ja. Ongelooflijk. En op de uitvaart heb ik dat verhaal van die platte schoenen dus verteld. Oké. Okay. Ja, want ze leeft dat, niet dat meer dat hè. Dat voor mij de criteria waren en... Uh, als ja, slotregel maar... heb ik gezegd dat platte schoenen en paardenstaart. uitstekende criteria waren voor het kiezen van een echtgenoot. <laughs> ja. Maar je vrouw is inmiddels uh, dus al. Uh, Die is nu bijna vier, ja, 2000 overleden. 2000 overleden, oké. Okay. Een album van Kerani uit 2017. Met Ed Kibbon gaan we terug naar zijn tijd op het Triniteitsliceum. Je had gymnasiumafdeling en ABS. Ik zat ABS-A. Oh, oké. Dat stond voor zeg maar. de talenkant. Okay. Ja, en de handel, hè. economie. En, uh... ja, ja. Was dat ook ingegeven door het bedrijf van je vader? Ja. Ja, ik had ook niet, uh, toen nog niet echt interesse in, in klassieke talen en zo. Nee. Dat was al voorbaat bestemd dat de jongens moesten in de zaak. Ja, oh ja oké. Okay. Twee zonen, twee zaken, Amsterdam en Haarlem. Dus, uh... En hoe oud was je toen je van de HBS afkwam? Uh, ik heb er 56, 19 was ik. Ja, ja, ja, ja. En toen ben ik vanaf die HBS-tijd daarna, meteen in, uh, na het examen in augustus, naar Engeland gegaan, naar de Austin Fabriek. En dan kon ik een jaar lang een, een soort apprenticeship op die fabriek doorlopen dat je al in alle afdelingen een paar weken werkt oké okay. en uh, dat was een hartstikke leuke tijd ja We zaten daar met een uh, man of dertig uit de hele wereld allemaal zoontjes van dealers oké okay. hadden een eigen eigen clubhuis en uh, dus dat was een soort, een soort was geweldig ja buitenlands programma ja, wat die fabriek had uh, ja was heel leuk de, de eerste week werd ik aan de werkbank gezet met nog twee jongens en daar werden de motoren gemaakt voor de Morris Minor en de Austin A30. Ja. Dat waren die, die 850.000 cc viercilinder motoren. Okay. En die kwamen dan van de band af en dan werden ze proefgedraaid. En uh, heel vaak was er iets dat zo'n ding geen oliedruk had of ze waren vergeten een lage schaal te monteren. Oh, oh die motoren werden eruit gehaald, die werden weer teruggebracht op die werkbank waar wij stonden. Onder leiding van een oud werknemer daar. Hmm. En dan kreeg je zo'n motor voor je. nieuw En dan begon je hem helemaal uit elkaar te halen. En dan zei hij, kijk daar hadden ze een plug moeten aanbrengen. Om een oliekanaal af te dekken. Ja, ja. Zodat de oliedruk in stand bleef. Ja, en die ja. waren ze vergeten. En had hij geen oliedruk. Nee, nee, nee. Logisch. Nou, en dan mocht je dat plugje er weer inbrengen. En dan nieuwe onderdelen halen. En dan bouwde hij de motor weer op. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat was fantastisch. Ja? Uh, ik kwam terug uit Engeland. Hmm? En ik kende alle onderdelen van een auto in het Engels en niet in het Nederlands. <laughs> moest het helemaal terugleren. Ja, wat leuk. Maar nog even terug uh, het, van uh, je, was, je, je groeide natuurlijk deels, denk ik, op uh, ook in de zaak van je vader. Je was, je was daar misschien als, als jonge, ja, ik als jonge man. Wel. En ik zat wel in die auto's te s s'avonds. Ja, precies. En dan uh, we hadden we zo zo'n takelwagen en uh, dan ging, dan ging, die stond daarachter in die garage... en dan, dan probeerde je te starten en de motor te lopen en zo. Maar echt in die garage... ja, kogellagers, daar was ik gek op. Want uh, met die kogeltjes kon je knikkeren. Oh zo. ja. <laughs> en, en je vertelde net, je ging stiekem met de auto naar, naar Zalvoort. Nou, nee, dat kwam later. Oh, oké. Okay, okay. maar, maar toen ik kleiner was... En die, had, die auto's hadden vroeger ook een uh, van die pijltjes. Ja, ja, ja. En die werden uitgeklapt door middel van een elektrospoel... Zo'n magnetische spoel. En dan sprong dat ding omhoog. En daar zat een heleboel koperdraad aan. Mm. En die dingen die werden er dan afgereden. En dan kreeg je een complete nieuwe. Ja, ja. Maar die spoeltjes die haalde ik dus van de afvalhoop. En ik had kilometers van dat koperdraad. En ik had met het vriendje van de een zoon van die Hilbrinker. die dus, dat huis verderop woonde. Ja. hadden we een draad gespannen naar elkaar. En dan kon je s'avonds met lampjes je zijn. Twee <lacht> draad. hele keer. Dat was geweldig. Nou ja, het, de techniek zat er al aardig in. Ja, ja dat zat er wel in. Een ja. kristalontvangertje bouwen. Ja, ja, oké. Okay. met zo'n zo dingetje. En Wat leuk. Radio Luxemburg hoorde je dan. Oké, okay. ja. gaaf. Ja, mooi. En, um, maar je bent dus eigenlijk spelende wijs... ben je opgegroeid ja. in, die, in die techniek, in die autotechniek ook? Ja, ik ja, het, het, het, het, vond het wel leuk. Ik heb die fiets ook een keer helemaal uit elkaar gehaald. Ja, toen, hij wel. Toen ik van school af was helemaal weer gereviseerd. Het, euh... nee, ik, ik, ik werkte graag met mijn handen. Ik, had wel, uh... ik heb later nog een oude Triumph helemaal opgeknapt toen ik in binnenbroek woonde. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Heel ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou, 19 jaar lang naar, naar Engeland. Nou, ik denk dat is ook wel lekker voor je taal natuurlijk. Ja, ja, dat, is, ja dat was heel leuk, want ik, ik, ik was toen al uh, met Achie samen, zeg maar. Ja. Nog niet verloofd. Maar en zij ging naar Parijs, au pair, met oh, een vriendin. Doe maar. En wij hadden, voordat we weggingen, hadden we gewandeld op de, in, ergens in Overveen. Waar nu de rand wegloopt. dat was vroeger een sloot. Ja. En daar vonden we een klavertje vier. Oh. Nou, dat was heel bijzonder in ja. die tijd. Dat, ja. dat was echt waar. Meestal vergis je. Dan zit het blaadje van een ander. Maar dit ja. was een echte. En die hebben we dus uitgeknipt. En, en we schreven elkaar dus brieven. Dat was de enige manier om contact te houden. Ja. En uh, iedere keer ging dat slavertje 4 heen en weer. Ja, ja, ja. <laughs> en toen we na een jaar weer thuis kwamen was het volledig vergaan. Ja, ja, ja dat is al best, ja. ja. <laughs> dat, dat heb ik ook in de uitvaart nog gezegd. Klavertje 4 was vergaan, maar de relatie niet. <laughs> ja, ja, ja. God, bijzonder. En, mm. um, nou, en toen kwamen jullie alle twee. Ging zij precies ook diezelfde periode ja, naar Parijs? Kerstmis mm. waren we thuis en was natuurlijk weer... Uh, ...feest, naar, naar Ries dansen. En ja, ja. Pasen werd ook thuis gevierd. En toen in de zomer toen is zij bij de spoorwegen gaan werken... ...op Stationsplein in Haarlem. Informatrice. En ik ben toen nog in dienst gegaan. Nadat ik een eindroep Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat moest natuurlijk. Uh, in de opleiding gezeten in Tilburg voor... Uh, officier Maar dat was in een groep die... Uh, ...totaal niet gemotiveerd was om iets te doen voor dat leger. Hmm. En de, nou ja, dan word je meegesleept. Dus de we werden we werden we weggestuurd. <lacht> ja, dat was, uh... Vond je dat vervelend? Want je... Nee, ik heb een prima tijd gehad. Ik uh, werd geplaatst in Haarlem. In de rippeda Ja, dat was En allemaal nog, ik natuurlijk, uh... Ja, ik, ik, ik had natuurlijk de naam mee. En ik, ik ja. werd dus uh, bij de staf ingedeeld van... van uh... Van peloton en ik werd chauffeur van de kapitein. Oké. Okay. Oh, dan heb je wel een redelijk leven, denk ik. een prachtig bestaan. Ja. En ik moest dus ook, uh, ja. Kan ik dat zeggen? Ja. Ja. Uh, ik werkte dus. Uh, de garage viel daar ook onder, het onderhoud van die auto's. Oké. Okay. En er werden ook wel auto's gerepareerd van, van officieren, particuliere auto's. Mm. Van die beroepsofficieren. Ja. En dan moest ik onderdelen halen op uh, naam van Kimman, dan kregen we korting. Oh ja, ja, ja. Zodoende verzag ik in mijn leven zonder af. Ja. En, en op die manier, ja, ja, ja, ja, ja, jij leefde van die korting. En, en even naar die ripperdaken dat is, een, dat is nu zeg maar een een grote woongemeenschap ja, dus geworden. Een woongemeenschap, ja. maar hoe, hoe, hoe was het in die tijd? Ik ah, ja. heb wel begrepen dat daar uh, vroeger veel paarden waren. Uh, paarden heb ik nooit gezien. Nee. Nee, ik. Uh, oh, die waren al weg, zeker. Ik was van 57 5 de lichting. Ja. En dat was de uh, tiende maand, oktober. En ik ben in het voorjaar ben ik daar naartoe gegaan. En ik heb nooit uh, paarden gezien. Nee, mm. we hadden alleen maar voertuigen, bezien, ja, ja, voertuigen. Ja, ja, ja. ja, <coughs> En, en uh, waar, waar, uh, wat voor voertuigen was het? Ook drie preenks? tonners. Drie tonners, ja. ja en uh, we hadden geloof ik 25 van die drie tonners. één uh, peloton. En daar hoorde dan een, uh, een jeep bij. Een keukenwagen. Een takelwagen. En nou ja, dat moest je allemaal onderhouden. En we hebben op een gegeven moment bieten moeten rijden ook. Mm. Toen was uh, het heel drassig. En die tractoren hadden nog niet die boeren allemaal in, uh, in de Wieringen meer. Dus wij moesten met die drie tonners oh, het levert... die bieten van het land rijden. Maar ja, ja. <coughs> dat waren drie tons uh, vrachtwagens. En er lag soms wel vier of vijf ton bieten op. <lacht> op een gegeven moment hadden we één of twee van die Achter banjo's, waar, waar, waar de aandrijving in zit, ja? die braken gewoon de midden, want die, die waren zwaar overbeladen. Iets te verwarren, ja. ja. Maar ja, het leger deed toen nog goede dingen voor de, voor de boeren daar. Tot zover het eerste uur met een reis door de tijd: een reis door het leven van Ed Kimmon. Dit uur gaan we dan ook afsluiten met de track en album The Journey van Kerani. Graag tot straks voor nog een uur in gesprek met en vandaag met Ed Kimman.